3 uur, Marianne Koekoek met het NOS-journaal. In North Dakota in de VS is een trein met olie ontploft. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De trein met ruwe olie ontspoorde, waarna er brand uitbrak. Bewoners van een stadje in de buurt hoorden daarna twee luide explosies. Een deel van het stadje wordt geëvacueerd, andere omwonenden moeten binnenblijven. Boven de trein hangen grote zwarte rookwolken die op 25 kilometer afstand te zien zijn. Waardoor de trein ontspoorde is niet bekend. Er zijn ook berichten dat de trein in botsing is gekomen met een andere trein.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 Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede nacht. Goed dat u luistert. Dit is de nacht inderdaad. 31 december. Ja, de laatste dag van het jaar. En dat is een dag waarop uh, we zullen terugblikken op afgelopen jaar, 2013. Wat was dat voor jaar? Nou, dat hebben we gelukkig in allemaal nieuwsoverzichten... allemaal al uitgebreid gezien... Uh, wat er qua nieuws in dit jaar was. Maar wat is er bij u persoonlijk gebeurd? Zijn er dingen waarvan u zegt... Nou, dat wil ik wel echt delen. Wat is afgelopen jaar voor jaar geweest? Iets wat u gevonden heeft misschien dit jaar. Ik ben er heel erg benieuwd naar. U mag dat doorgeven. 0800-1121. Dus afgelopen jaar, 2013, wat heeft dat op uw pad gebracht? Misschien wel een nieuwe liefde? Dat zou, zou maar kunnen natuurlijk. Een nieuwe baan? Uh, een studie? Misschien bent u wel een heel nieuw pad ingeslagen? Zou u nou, ik deed jarenlang hetzelfde, maar dit jaar dacht ik, ik ga het anders doen. Ja, dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. 2013, wat was het voor jaar voor u? 0800-1121. En zometeen heb ik een ontzettend interessante studiogast hier bij mij aan tafel zitten. En hij heeft ook een ontzettend bijzonder verhaal. Dat kan ik u wel vertellen. En ja, ik ga zometeen dan vertellen wat dat voor verhaal is. Dus blijf zeker luisteren. Maar bel ook vooral met uw verhalen. 0800-1121. Maar eerst muziek. I'm going like a sea. Katie Tunstel. Zo, ik moest er eventjes uh, naar kijken. U luistert naar Dit is de Nacht eh, op Radio 1. En vannacht gaan we terugblikken op 2013. Ja, wat was dat voor jaar? Wat heeft dat u gebracht? Nieuwe baan? Liefde van uw leven misschien? Of een uh, nieuw studie? Uh... Nieuwe auto? Ik heb een nieuwe auto. Ja, dat is 2013 voor mij. Dat is een hele oude trouwens hoor. Dat klinkt nu echt of heb ik een hele dikke nieuwe auto. Maar het is een heel oud ding. 27 jaar oud. Maar ik ben er wel heel gelukkig mee. Dus dat heb ik dan weer gevonden dit jaar. Dat is 2013 voor mij. Natuurlijk nog wel veel meer andere dingen. Zoals dit. Dit is de nacht. Dat zat ook allemaal in 2013. Mijn eerste Dit is de nacht. Ja, en zo mag ik het ook ineens afsluiten dit jaar. Hier op Radio 1. Um, maar in de studio heb ik uh, Younis Omar. Spreekt goed uit hè. Ja, ja, ja. Goeie, goeienacht. Goeienacht. Hey, wat goed dat je er bent. Dank je wel. Hé, hey, 2013 was voor jou uh, een bijzonder jaar, toch? Ja, klopt. Ja, want, ja. waarom? Want, uh, ja, ik was, uh, 13 jaar wachten op deze, jaar, uh, deze dag. En, en, en uh, Het was voor mij zo, als hier ben ik uh, nieuw geboren. Want ik was in deze 13 jaar in een moeilijk leven gehaald. En, uh, ja, lange verhaal, maar... Uh, Want jij hebt na 13 jaar eindelijk... Eindelijk verblijfvergunning krijgen om te hier in Nederland te blijven. Ja, ja. 2013. Het jaar waarin je na 13 jaar eindelijk te horen kreeg... je mag hier blijven. Ja, mag ik blijven. Ja, eindelijk. En je mag een bestaan opbouwen. Ja. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Klopt. Ja. dus 13 jaar lang gewacht. Ja. Waar kwam je 13 jaar geleden vandaan? Wat uh, bracht je Ik hier? kom uh, uit Zuid-Sudan. Uh, en uh, ja, dat tijd was uh, oorlog over, uh, over uh, ja, tussen het Noord en, no en het Oost. Uh, uh, tussen no uh, Noord en uh, Zuid, sorry. Ja. En uh, ja, ik heb uh, geluk ook om te gewoon uh, hier in Nederland komen. Maar ja, toen mijn ouders heeft mij gezocht dat uh, ik weet niet waar, waar naartoe. Maar nee. ze zeggen, ja, gewoon je gaat naar een veilig plek. En dan, ik was hier in Nederland. Maar ja. helaas, de eerste tijd heb ik ook uh, niet, uh, geen geluk... om te verblijven te krijgen, om te hier blijven. De eerste wel was, maar niet vol lang. Nee. En toen uh, ik was ik op straat gewoon... Uh... Ja, dat is wel lastig, hè? Dus, ja. dus je was twintig jaar oud en toen zeiden je ouders gewoon... Hè, ja. We zetten je op... Uh, hoe ben je gekomen? Met de boot? Ja, ik ja. ben met de boot gekomen. Zet je op de boot ja. en je gaat... Weg. Gaat gewoon weg, een um, veilige plek. Want het is moeilijk, want iedere dag is hier gewoon de mensen dood. En ja, ja, het was echt zo veilig. En, uh, nee. ja. Dus vanuit oorlogsgebied kom je dan hier in Nederland 13 ja. jaar geleden. Toen dacht je, nou dan, ga ik, uh, dan stap ik uit de boot. En dan uh, zeg ik, jongens, ik kom uit gevaarlijk gebied. Ja. Dus hier ben ik en nu mag ik hier blijven. Maar dat verliep natuurlijk heel anders. Helaas. Ja. Had je gedacht ja. dat het makkelijker was? Uh, nee, want uh, kijk, ik weet het niet eigenlijk waar naartoe ga ik. Nee. Omdat, uh, ja, toen mijn ouders hebben tegen mij gezegd dat ja, ze brengen jou gewoon via, via die mensen, zeg maar, ja. dat uh, ze brengen mij naar een veilig plek, dus ja, ja dus dat is gewoon het normaal, ik zie het gewoon iedere dag, want uh, heel veel mensen ze, ja, ze moet gewoon weg naar een veilig plek. En, mm. en, en binnen in Soedan of uh, bij die buurland. Of, uh, ja, maar ik heb geluk. Ik dacht dat ben ik ver weg in Europa hier. En dan menselijkheid in uh, maar mm. Ja, heel veel mensen hebben wel, wel uh, geluk. Maar uh, heel veel mensen ook niet. Want nee, ik was uh, op straat. En uh, op die vreemdelijk bewaren vijf keer, vier jaar in mijn leven... Ja. En uh, ja, het was echt moeilijk. Ja. Want... Maar je hebt er hard voor geknokt. En nu 13 jaar later? Dit jaar, 2013. Ja, gelukkig. Ja. Eindelijk. Dan, ja uh, maar uh, weet je wat? Toen heb ik uh, die, die mijn advocaat de eerste keer heeft, uh, aan mij gebeld. Ik was deze da die dag heel veel stress. Ja. En toen uh, heb ik mijn telefoon uitgezet. Maar later heb ik uh, die telefoon aangezet. Dus uh, toen uh, ze heeft gebeld. Zeg, waar was jij? Ik zeg, ja, ik zit toen... Uh, en zeg, uh, ik heb goede nieuws voor jou. En mm. ik zeg, wat? Zeg, ja, je hebt gewoon niet. Mag mag hier blijven. En ik was drie keer, nee, echt, nee, echt. Ik ja, was, ja, ja. Ja, was echt uh, leuk. En, Had niet verwacht meer. Nee, nee, want... Ja, dertien jaar. Toen de eerste jaar ik was gewoon denken dat... oké, okay, misschien deze jaar komt het goed, maar het was niet. En dan tien jaar, dertien jaar. Ik zeg ja, dat komt nooit. Komt nooit meer goed. Nee, nee. nee. Hey, Wat betekent voor jou een verblijfsvergunning? Betekent dat, uh, wat, wat mag je nu allemaal wel wat je daarvoor niet mocht? Ja, ja want weet je kijk vroeger uh, mag niet werken. Yeah. En als je klopt op straat, dat uh, mag niet, want... Uh, niet mag, niet, maar uh, als je de politie komt. Ze, nou, is in Amsterdam ook heel makkelijk, weet je. Als je. Ben, uh, ik ben niet donker, zeg maar. Uh, de politie komt altijd vragen. Want, omdat ik heb geen huis, geen werk, geen dat en dit. En heel, mm. heel vaak ook in slaap op straat. Of soms ook in die kerk of moskee. En mm. soms ook uh, mensen helpen. Maar niet altijd. Nee. Dus. Uh, ik loop op straat, maar ik ben bang die, als ik zie de politie. Ja, komen Want ze dan op je af, eigenlijk. Ze komen meteen gewoon vragen. Als je hebt geen verblijfvergunning, dan ja. je wordt er gewoon opgepakt. Mm. En dan, uh, ja, je zit gewoon vast. Mm. En hoe maand, lang? Of een Negen jaar. maand? Ja, anderhalf jaar tot twee jaar. Zo. Ja, sommige mensen hebben dan twee maanden of drie maanden. En dan ze laten jou vrij. Maar, ja. <tieft> Ja, dat, dat kan eindelijk. raar lopen. Ja, nou, eindelijk heb je hem inderdaad. Ja, ja. We gaan daar zo meteen nog uh, uitgebreid over verder praten. Uh, ja, Wat bracht uh, afgelopen jaar? 2013, dat is mijn vraag eigenlijk. En aan de telefoon heb ik uh, Timo. Goedenacht. Goedendag, Saskia, met Timo. Hi. Met de Saskia was het toch hè? Ja, zeker. Ja, ja schrik je <laughs> Aangenaam. <laughs> ja. Hi. Hey, Timo, wat bracht 2013, uh, wat bracht het jou? Nou, normaal lijken alle jaren wel een beetje op elkaar. Maar dit jaar was toch wel heb ik toch wel iets bijzonders gevonden. Wat me nog wel bij zal blijven, denk ik. Ja. Het is wel even een verhaaltje hoor. Okay. Vijf minuutjes, denk ik. Vijf minuten. Oké, okay. nou ik zet de timer aan. Nou. Ja, is goed. <laughs> uh, die, maar wat, wat, wat voor bijzonders kwam er op je pad? Nou, ik uh, heb zelf geen televisie meer, maar mijn ouders wel. Ja. En die hebben een recorder En dan neem ik dan, voor hun neem ik dan de films op, voor mijn vader met name actiefilms neem ik dan op en haal ik de reclame er dus uit, zodat hij lekker ongestoord op zijn uitdag van zijn filmpjes kan genieten. Oh, wat goed, ja. En uh, uh, 2 augustus, jongsleden, was daar, of volgens mij op Nederland 2, was er een film die een Midsummer Night Murder Songs. Mm -hmm. Op Nederland 2, denk ik. Ja. Yeah. <hums> Nou, net als alle andere films, uh, pas op 12 augustus de omstandigheden ben ik dat gaan uh, knippen, zeg maar. De reclame, de voorlopers en de achterlopers en de reclame ertussen uitknippen. Ja. Maar aan het begin van die film zat een tekst. En dat integreert me altijd als aan het begin van een film een tekst staat. Want het is een soort opdracht, een soort motto, een soort, ja, ik weet niet wat. Ja. Dus ik spoel terug, want normaal spoel ik daar overheen. Want ik zie een flitsie tekst, dus ik spoel terug. En ik zie daar staan Exodus 14:14. 14. ja. Wat staat daar? Want, in, het Engels, in het Engels stond daar... You only have to be still. The Lord will fight for you. Hmm. En in het Nederlands vertaald... Ik heb het net even opgezocht in een bijbezakje dat liggen. Uh, wat stond er ook alweer? Uh, de de Heere zal voor u vechten. Uh, u zult on, u zal, gij zal... Gij zal... Gij zal... Nou, ik weet het niet meer. Ik moet maar opzoeken. Exodus 14, 14... <laughs> Maar in ieder geval, het komt er op neer van... Uh, God zal voor je vechten. Je hoeft alleen maar je mond te houden. En was dat voor jou echt gelijk een eye-opener? Dat je dacht, zo, dit verandert mijn leven wel eventjes? Of? Nou, het was niet zozeer een eye-opener. Maar ik zat al een tijd met een kwestie in mijn maag. Ja. En ik wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. En ik denk van, ja, moet ik nou wat doen? Moet ik nou niks doen? Ja. En toen ik dat zag, dan gaf me dat echt wel inspiratie... om gewoon een tijd mijn mond te houden. Ja, letterlijk. Of... Ja, letterlijk. Ik heb gewoon een tijd mijn mond gehouden. Op de radio dan, hè? Ja, oké. Okay. En ik heb uh, één keer ertegen gezondigd. Ja. Yeah. Ik hoop dat me dat vergeven wordt. En dat was bij jou... Oh, kijk. No, sorry. En toen, en, toen je, en toen heb je ook nog met naam. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. En toen heb je ook nog mijn naam op de radio gezegd. Oh, excuses. Nou ja, dat Want wist dat ik toen was, niet. Nee, dat, dat maakt er niet uit. Dat maakt op zich niet uit. Maar mijn stem was in ieder geval niet te horen op de radio. Oké, okay, kijk. Hey, maar, dus, maar, maar Timo, heeft het je dan uiteindelijk ook iets, uh, iets gebracht? Heb je er wel echt voldoening uitgehaald? Of heeft het je. Uh, nee, niet voldoening. Maar ik wist niet wat wijsheid was. Nee. Dus ik kon het niet meer zelf regelen. Dus ik moest mm. het uit handen geven. Ja. En inderdaad, ik moet zeggen... als God in alle mensen zit... Mm -hmm. dan heeft God wel voor me gevochten, ja. Ja? Wat gaaf. Ja, en dat is dat dan in, in 2013 wel echt gebleken voor jou? Ja, in het gebroken boekjaar... volgens Joost, als ik het goed begreep... in ja. het gebroken boekjaar 2013-2014... heb ik wel ervaren dat mensen ook voor mij gevochten hebben. ja wat en, te en, gek om te horen. En, voor de, en, voor, en, ja, en nou, dat heeft me wel gesteund. En uiteindelijk ook wel de doorslag gegeven. Ja. Nou, ik vind het, uh, vind het mooi om te horen in ieder geval. Dat een film uh, hè, die je opneemt uh, niet helemaal bedoeld om daar zo bewust naar te kijken. Maar dat je toch, uh, toch heel erg geïnspireerd heeft eigenlijk. Ja. ja en nee. en uh, normaal, normaal kom ik geen bijbelteksten meer tegen natuurlijk. Want ik, dat is niet zo dat ik dagelijks in de Bijbel lees. Nee. Ja, als je iets uit de Bijbel tegenkomt, dan ga je er wel over nadenken altijd. Dat ja. is altijd wel natuurlijk. En dit sprak je ook gelijk aan, dus toen wist je van, hé, hey, dit, ja, dit is echt wel... Ja, ik heb het zelf nog ja. aan mijn moeder laten lezen, want die wist ook van de situatie. Ja. En die legde toen haar linkerhand op mijn rechterhand. En uh, zo als, ja, zo van, goed kind, het is goed. Ja, nou, gaaf hond, hoor. Mooi verhaal, ja. uh, Timo. Ja? Bedankt voor. Ja, nu mag ik het De... zeggen, hè? nu mag ik je naam gewoon noemen, toch? Ja hoor. Het ja, ja. ja. Timo, Timo, Timo. Ja, <laughs> ja hoor. <laughs> nee, heel goed dat je belt, team. En ik wens je okay. zelf vast een heel fijne 2014. Ja, Hopelijk zal... wordt het een bijzonder jaar voor je. Nou ja, we, als we bij leven wel zijn. Ja, nou we De gaan. Ik, ik hoop je dan weer te spreken. Oké. Okay. Hey, bedankt voor bellen in ieder geval. Ja, we blikken terug eigenlijk. Het is het 31 december. We mogen terugblikken op het afgelopen jaar, 2013. Wat was dat voor jaar? Was het een uh, jaar van hoogtepunten aan elkaar? Of uh, toch ook wel dieptepunten daarin eigenlijk? Uh, ja, wat, wat kwam er op uw pad? Dat is eigenlijk mijn vraag. En in de uh, studio heb ik ook muziek. Bernard is hier aangeschoven, singer-songwriter... En uh, ja, als het goed is mag je daar ook gewoon in meepraten. Want hij zit hier uh, links van mij achter een zangmicrofoon. Maar als het goed is kunnen we je ook gewoon horen. Wat was 2013 voor jou of voor jaar? Ja, 2013 was een, uh, was een heel leuk jaar. Een heel innoverend jaar. Uh, je vroeg al eerder om na te denken over wat je hebt gevonden. Mm -hmm. Nou, ik heb een huis gevonden. Kijk. Uh, niet dat ik daarvoor geen huis had, maar ik heb een nieuw huis gevonden. En uh, daar woon ik nu heel prettig, dus dat is, uh, dat is heel leuk. En uh, muzikaal is het ook een heel, uh, heel leuk jaar. En een mooie afsluiting hier bij jou. Ja, toch? Ja. Ja, spelen op de Nationale Radio. Ja, hartstikke leuk. Hé, hey, jij bent singer-songwriter. Ja. Um, waar write jij vooral <laughs> als singer-songwriter? Is er een speciale plek in jouw huis? Of uh, doe je overal inspiratie op? Nou, ik doe wel overal inspiratie op. Maar uiteindelijk... de liedjes, die schrijf ik thuis. En heb je dan een vast plekje? Of uh, kan dat overal? Nou ja, of achter de piano. Of, of achter de gitaar. Oh ja. Maar... Dat kan dan eigenlijk overal zijn. Okay. Dat is niet één vast plekje. Dat, dat ligt er gewoon maar net aan wat goed voelt. En het ligt ook aan het weer. Op een dag als het slecht weer is, dan, uh, dan uh, zit ik uh, gewoon binnen. Maar als het heel mooi weer is, kan je ook wel buiten gaan zitten. Oké, okay. dan mogen de buren gelijk meegenieten van uh, je, je prille liedjes. Iets ja. wat net geschreven wordt. Nou ja, goed, dat doen ze nu ook wel, ben ik maar... Ja. <laughs> ja, dat zou zo wel kunnen. Ja. Hé, hey, singer-songwriter ben je, maar wat ja. voor uh, stijl uh, muziek maak je? Nou, dat ga ik je zo graag laten horen. Kijk, dat kan ook. Uh, ik vind het moeilijk om te omschrijven, want uh, ja, het is geïnspireerd uh, uit, uit genres zoals folk. Hmm. Maar ja, ook andere genres zoals blues country en country. Uh, niet dat je het allemaal per direct terug in hoort, maar het zijn wel de muziek waar ik naar luister. rock. Pop. In de basis zit dat erin. Ja, ik denk dat je er altijd wel iets uit uh, meeneemt. Ik ben benieuwd, wat is het eerste lied wat je voor ons gaat spelen? Uh, Love Life heet het. Love Life. En waar heb je dat uh, geschreven? Weet je dat nog? Of is het echt al een, uh, een oude klassieker van je? Nee, het is niet een oude klassieker, maar uh, ik, ik, uh, ik moet even denken waar ik het nou geschreven heb. hoor. Ik, moet, ik denk gewoon thuis. Gewoon thuis. Ja, maar... En waar gaat het over? Ja, het is een, uh, een fictief liefdesverhaal. Fictief? Ja, nou in die zin het zou kunnen gebeuren, maar het is gewoon een verhaal over, over, over de over liefde en over, over het leven. Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Okay. Anders gaat het gewoon spelen, dan horen we het vanzelf. Okay. Hier live in de studio, Bernard op de gitaar als zinger-songwriter met Love Live. Sit down at the harbor Me with a guitar in my hand You listened full admiration To the songs that I sang We bought the beautiful bottle Of local Greek wine We were helpless without the glasses Although we didn't spill it on the ground We laughed Together we put the bottles to our mouth. We spent the night like time was running out. Love life, a new sensation. Love life, you just track me down. Love, you feel like a reincarnation. Love, you showed me the beauty of life. for the first time It felt like time Stood still I looked up at you Baby You smiled to me back again Well gently I taught you how to Play The guitar We sang all night together Until we Rocked underneath the stars We loved Together we put the bottles to our mouth We spent the night like the time was running out Love life, a new sensation Love life, you just tracked me down Love, you feel like a reincarnation Love, you showed me the beauty of life Love, you showed me the beauty of life Love, life, a new sensation Love, life, you just struck me down Love, you feel like a reincarnation Love, you showed me the beauty of life en ja, dan kan ik zo gaan klappen zo in mijn eentje zo heel hard. Maar ik vond het gek. Eerste liedje wat je hier speelde van Bernhard hier. En je gaat nog veel meer liedjes spelen, hè? Zeker. Ja, precies. Nou, ontzettend goed. Uh, dus blijf <lacht> vooral luisteren, want het is uh, mooie en fijne muziek. Dank <laughs> je ja, Kijk. Ja, en in de studio heb ik ook Younis Omar. Hij kreeg afgelopen jaar een verblijfsvergunning. En uh, dat is ontzettend bijzonder, want het heeft 13 jaar geduurd voordat hij die kreeg. En we praten erover. Wat uh, ja, heeft u in 2013 Gedaan. Wat was bijzonder? Wat was het hoogtepunt? Dat was misschien wel een dieptepunt, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe zag 2013 eruit? Younes, uh, je zit hier uh, nu in de studio. En uh, ja, je mag gewoon helemaal blijven. Je vertelde net al, je bent uh, gevlucht eigenlijk vanwege oorlog. Ja. Met een boot hierheen gekomen en eigenlijk wist je niet waar je naartoe ging. Ja. Had je überhaupt ooit van Nederland gehoord? Nee. Nee? nee. <laughs> maar toen zag je het op het kaartje dacht je, ja, dat een nee, heel want, klein landje. Want ja, ik ben in een hele kleine dorp geboren in, uh, in Sudaan. Mm -hmm. En nou, ik ben ooit ook op, op school gezet, dus uh, ik weet helemaal niets. Nee, wie het en uh, nee. Je dacht, Europa, nee, geen idee. Nederland, geen idee. Nee. Ja, nee. niet echt. Ik hoor het wel over Europa en daar, maar Nederland, nee. Nee, hè? nee, nee, het is ook zo nee. klein. Dus wat dat betreft, is dat natuurlijk ook niet raar. Ja. Hey, uh, 13 jaar later uh, kreeg jij uh, je, je verblijfsvergunning. Je vertelde al dat dat verandert heel erg veel. Hè? Want je, ja. Hiervoor werd je vaak opgepakt. Uh, als je dan geen verblijfsvergunning kan laten zien of niks... Ja, dan ja. word je gewoon weer in de cel gezet. Uh, een on, heel onzeker leven lijkt me dat. Ik stel niet zo goed. Oh, een, een onzeker leven lijkt me dat. Als je dan elke keer wordt opgepakt ja, of... Uh... Klopt. Want uh, kijk, ja, dat is echt... Uh, ik, ik ben benieuwd dat... dat ja, dat, ik leef tot nu en dan ook. Ik ben niet uh, gek geboren. Uh, ja, over uh, die die wat mij gemaakt en, uh, en uh, vreemdelijk bewaren. En uh, uh, ook wat heb ik gezien ook. En, en, uh, ja, dus het was echt heel zwaar ook. En, mm. en, ja, maar ik ben echt benieuwd. Omdat, ik ben echt blij ook omdat nu kan ik gewoon... Uh, ik heb uh, gelukkig ook uh, een nieuwe baan. Hmm. Ik ben helemaal blij een baan. Mijn... Ja. Wat doe je dan? Uh, ik werk in, uh, hoor ik, een uh, restaurant. Oké. Okay. En wat doe je in, in de keuken of in de bediening? Uh, nee, in de, in de keuken. In de keuken. In de keuken. En echt als kok of? Uh, Niet echt, niet echt. Want ik werk helpen gewoon. Uh, een hulp. De ja. hulpkok. Ja, bij die kou kant. Wat leuk. Wat je die? En uh, ja, ik heb een leuke collega ook en. Uh, en dat uh, mag nu eindelijk. Je mag gewoon ik, lekker ja, ik werken. ik werk. En ja. Ik heb een uh, contract getekend dus ik werk zes dagen per week en. Uh, maar is dat niet ontzettend wennen dan? Want hiervoor mocht je niks. En ineens, pam. Ja, Eén een op andere dag dus. zeggen ze, je mag alles. Kijk, ja, hoe, hoe raar is dat? Ja, dat is, dat is daarom ik zeg. Ja, dat is uh, gewoon uh, nieuw leven. Ik voel mij gewoon zoals ik ben net geboren. Ja, hè? Want uh, die dertien jaar was voor mij... Ja, ik kan niet even uh, uh, denken over morgen. Of over uh, die toekomst, zeg maar. Of over, uh, ja... Uh, of mijn leven ga ik uh, trouwen, of kindje, of uh, je ja, huis of ja. Niks, ja. Het is, ik zit omzet gewoon. op Morgen, hoe ga ik... Uh, om ja, waar ga ik eten? Waar ga ik slapen? soort ja. dingen weet je ik ben bezig met... Echt dag dingen. voor dag leven en echt bedenken... Oké, okay, als ja. er maar iets komt dan... Uh, ja. Ja. We krijgen een heel leuk uh, berichtje van Maria. Zij wenst jou, Junis veel goeds in je leven. En hm. ook wenst de EO een heel gezegend nieuwjaar. Nou, dat is dat het goed om te horen, toch? Ja, Bedankt, Maria. Bedankt. ja Heel erg leuk. We kregen ook een mailtje van uh, Chico. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Hij heeft de liefde van zijn leven gevonden in 2013. Hm. Maar... De dame in kwestie blijkt al getrouwd te zijn. Ja, dat is natuurlijk heel erg balen. Ja. Ik weet niet uh, hoe dat er in 2014 voor je gaat uitzien, Sico. Bedankt voor je mail in ieder geval. En uh, ja, daar wens ik je dan heel erg veel, uh, veel sterkte mee. Uh, en aan de telefoon hebben we Joop uit uh, Goede nacht. Hoi. Hi. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Zo, een beetje bijgekomen ja, van het uh... spektakel in Leeuwarden. Uh, ja, dat was wel gezellig. Ja, toch? <laughs> Serious Quest hebben we het dan over, hè? voor de kerstdagen. Ja, Toen ging Leeuwarden even uiteraard. helemaal los. Stond in één keer op de kaart. Was, uh, was nodig. Is wel eens een keer leuk. Ja, toch? Hé, <laughs> hey, wat, uh, wat was 2013 voor jou voor jaar? Nou, voor mij was het prima. Maar ik, ik kijk er even naar een afstandje uh, naartoe... om, zeg maar... Uh, Kijk, ik ben voor een veel strenger Nederland. Dus ik heb gevonden dat de politiek altijd maar voortmoddert... en veel te, uh, veel te uh, e elastisch of zeg maar veel te aardig is. Oké. Okay. Ik vind dat we veel strenger met z'n allen moeten zijn. En op welk gebied en dan? dan? Gaat... Of op alle gebieden? Mm, nou ja, kijk... Als het gaat over uh, 130 rijden op de snelweg. Yeah. Kijk, als je nou uit gaat rekenen, dat bijvoorbeeld 90 op de snelweg. Gewoon beter voor het milieu is, beter voor de brandstofbesparing en bijvoorbeeld beter voor de veiligheid. Yeah. Als je dat gewoon uit kan rekenen en je doet er bijvoorbeeld drie kwartieren langer over om naar Groningen te rijden. nou. Dan fuck die drie kwartier. Dan moet je dat gewoon doen. Ja, dus ik is... vind dat, dat de overheid gewoon even dingetjes uh, goed moet uitzoeken en daar dan een keuze om moet maken en niet zo allemaal maar iedereen een beetje pleasen, zeg maar. Ja, maar de overheid, daar ben ja. ik het helemaal, helemaal niet mee eens. Want de overheid dingen uitzoeken. De overheid, dat zijn 300 mannetjes die denken dat ze af en toe uh, even op kunnen springen met de vingers omhoog... omdat ze een ideetje hebben. Kijk, de mensen, die weten het. Ja. Bijvoorbeeld als het nou gaat over vuurwerk... Nou, hoeveel procent in Nederland schat jij als het gaat over... nou, gaan we even een heel rigoureuze stelling innemen... Ja. en verbieden of niet verbieden. Hoeveel mensen, denk jij, dat willen, die wil dat het verboden wordt? Oeh, durf ik niet te zeggen, maar ik denk bijna wel meer dan 50. Nee, niet. Nou, ik denk, ik denk nee, ook 30. veel meer dan 50. Ik denk 75 en 25 procent... Uh, uh, ja, ik, ik heb daar ook toe behoord. Het is geweldig, maar geef ze dan een veldje... Yeah. of laat de gemeente gewoon uh, een prachtig vierwijk organiseren. Ik bedoel, verzin er iets op. Yeah. Uh, geef ze een weiland waar ze helemaal los kunnen gaan... En dan is het perfect. Maar ik maar, bedoel, de meerderheid vindt het gewoon malotig. Ja. Dus moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen van... nou, dat doen we niet meer. Maar, maar Joop, dus, is dit dan echt iets, is, is dit echt iets wat jij hebt ontdekt in 2013? Of was je hier eigenlijk al veel langer achter? Of was dit het ja, jaar dat je zei... Nou, dit was de druk. Het is lang doorgemotterd. Ik bedoel, vuilnissen branden. Waar gaat het over... Uh, er zijn nou nog steeds zijn ovens waar we ons vuilnis naartoe brengen, maar wat is nou vuilnis? Dat is papier, plastic en, en dat beetje eten wat je overhoudt, dat moet je gewoon in de tuin gooien. Yeah. Maar wat zit er nou in jouw biobak? Daar zit eigenlijk helemaal geen vuilnis in. Dat is gewoon allemaal bruikbare stoffen. Dus ik vind dat we veel strenger moeten zijn. Okay. Halleluja. Nou, kijk Joop. Een mooie ontdekking in ieder geval uit 2013. Strengere overheid volgens Joop uit Leeuwarden. Nou, ik vind het uh, uh, ja, uh, een ontdekking die jij hebt gedaan uh, dit jaar. En ik wil je bedanken in ieder geval voor bellen. Oké, okay, fijne avond. Bedankt. Ja, het gaat erover wat is 2013 voorjaar geweest voor u? Misschien een jaar vol hoogtepunten, allemaal nieuwe dingen. Ik ben heel erg benieuwd. U mag het doorbellen. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. Dus dingen die u misschien dit jaar hebt ontdekt... Dat kan. Misschien uh, zegt u nou... 2013, het jaar waarin uh, ik een nieuwe baan vond... of een nieuw huis, de liefde van mijn leven. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn... als, uh, als daar nog iemand over belt met een mooi verhaal. Of uh, misschien ook een verblijfsvergunning... zoals uh, Younes hier in de studio heeft. Of misschien was 2013... Ja... Uh, Misschien wat minder, misschien wel een baan kwijt. Dat kan natuurlijk ook nog. U mag het allemaal doorgeven. 0800 1121. En mailen kan natuurlijk ook. Nacht. Eerst muziek. The Three Degrees, Year of Decision. Ja, misschien was dat het wel, 2013. Een jaar van beslissingen of uh, beslissingen of niet te doen, of dingen juist wel te doen. Ik ben heel erg benieuwd, 2013, hoe zag dat er voor u uit? Wat voor keuzes heeft u gemaakt? En uh, ja, hoe kijkt u nou terug op het jaar? Het is 31 december, dus we mogen terugblikken. Eventjes terugkijken. 1 januari 2013, het nieuwe jaar begon. En misschien had u heel veel plannen, goede voornemens. Ja, is dat allemaal een beetje uitgekomen? Of is het jaar compleet anders gelopen dan dat u had verwacht? 2013, wat bracht dat? Voor mij bracht het in ieder geval uh, dit... Dit is de nacht om dit te presenteren, want in juni zat ik hier voor het eerst. En dat was natuurlijk 2013, dus voor mij was het in die zin een, een leuk jaar, een goed jaar. Ik, ik kijk eigenlijk wel terug op een positief jaar, moet ik zeggen. Maar dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Dus ik ben benieuwd naar uw verhaal. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer, dus 0800-1121. Uw verhalen over 2013, het jaar van... Ja, dat mag u dan zelf invullen. Hè? Uh, in het studio heb ik ook Younis Omar. En voor hem was het een, een topjaar. Ja. Ja, vlagging uit, de vlaggetjes zingen overal. En je stond te juichen, want je mocht blijven. Ja. Had jij überhaupt teruggekund naar Amsterdam? Uh, ja. Uh, twee jaar uh, geleden was ik. Uh, want de laatste tijd, het was echt moeilijk voor mij. En dan. Ik heb ook uh, naar de Sudanische ambassade geweest. Toe, ik wil graag terug naar Sudan ook. Maar ja. helaas, toen ben ik hier gekomen. Ik was uh, zonder uh, bewijs, zeg maar. Geen paspoort en geen uh, ID. Nee. Ook geen Soudaanse nee, paspoort. Nee, niks. Nee. nee. Ik heb eigenlijk helemaal in Sudan ook in mijn familie ook we hebben. Ja, niemand heeft uh, paspoort of die nee. want het is niet nodig. ook, Want het nee. is gewoon een oorloggebied en uh, ja. Dus uh, ja, en ik kom hier, ik was bij die Sudanese ambassade, ik zeg ja, ik wil graag terug naar Sudan, want ja, het schiet leven gewoon, ik ben hier gekomen om te gewoon veilig om te gewoon, uh, ja. maar ik was gewoon op straat een leven op te bouwen, maar dat viel... ja, dat viel eigenlijk de eerste dertien jaar sowieso tegen. Ja, ja. Je kon niet echt iets opbouwen. Maar je ging twee jaar geleden naar de ambassade. Je zei, ik wil eigenlijk terug naar Sudan. Ja. Komt was, dat? Ja, maar ze zegt, nee, helaas. Als je, je moet gewoon laten zien waar je komt vandaan eigenlijk. Ik zeg, ja, kom uit Sudan. Ik spreek gewoon Sudan. Maar ze zegt, ja, we willen gewoon bewijs. Dat... Ja, en dat heb je niet? Nee. Dus je kan helemaal niet terug? Nee. Nooit niet? Nooit. Uh, ja, en dan het komt gewoon, ik was gewoon op de straat. Hè. Ja. Ja. ja. Wat betekent dat dan, uh, wat, wat betekent dat voor familie en vrienden die je daar hebt in Sudan? Ja, gelukkig heb uh, contact met uh, mijn familie. Ja. Mijn moeder. Mijn vader is overleden. Mm. En uh, ja, ik streek met hem twee, drie keer per maand. Maar helaas, ik kan het niet omzien ook. Nee. Ja. Kan je haar nooit meer zien? Jawel, ik probeer hem nu, want uh, gelukkig heb ik werk nu. Dus uh, dan kan ik ook mijn moeder ook uitnodigen hier voor drie maanden. Dus okay. ik, ja, ik probeer dat om te gewoon hard te werken. En, uh, ja. En dan uh, misschien gaan, komt hier een ticket te boeken en dan ja. uh, dat, dat ze hierheen kan komen. Ja, nee, je moet uh, de eerste gewoon uh, werk, uh, vast contract hebben en uh, ja. uh, aanvraag doen ook. En dan, uh, ja. dan ja, komt hij hier gewoon uh, voor drie maanden. Ja, ja zou wel te gek zijn. Hè? Ja. Is dat dan het uh, vooruitzicht voor uh, 2014? Uh, ja, ik wil graag voor, dat, voor 2014. Ja. Uh, voor, uh, sorry, ja. Ja, voor dit jaar. Dus ja, vanaf voor dit, uh, Ja, ja. klopt. Voor uh, 2015 ik bedoel. Ja. Ja. Dus eerst nog een jaar goed sparen en dan uh, misschien komt ze dan. Ja. Hey, is jouw vader overleden in de tijd dat jij hier in Nederland was? Nee, voor ik kom hier. Oké, okay, dus daarvoor overleden. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar uh, verder familie, heb je broers of zussen? Of? Ja, ik heb een broer, uh, twee broeren en uh, zus. Mm -hmm. Die zitten ja. allemaal nog in Sudan. En waar, waarom hebben jouw ouders gezegd tegen jou. Younes, we willen dat jij weggaat, dat jij uh, naar een beter land gaat. Waar, waarom zijn je broers en zussen niet meegekomen? Ja, want uh, mijn broer hij was uh, nog jong. Uh, en dan uh, voor die meisjes. Eigenlijk voor die vrouwen. Die vrouwen hebben helemaal geen probleem. Want uh, ze willen gewoon die jonge jongeren, mensen om te gaat vechten en. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon in het leven ja, daar. En toen ben ik uh, ja, zodanig verlaten. Dan, mijn broer was negen jaar of zo, dus uh, hij is niet zo groot. Mm. En uh, ja. Mis je ze? Toen ik. Toen ik. Ja. ja. Weet je, wat? dat is. Ja, en, en, en, en ik leef nog, maar ik kan niet ook mijn moeder zien. Dat is echt mm. niet te geloven. En Je He. ziet gewoon iedereen met de familie. En, uh, en, uh, ja, maar ik kan niet. Maar gelukkig genoeg, ik heb ook uh, familie hier in Nederland. Ja. Uh, ja, is een Nederlandse mensen. Zijn, uh, ja, uh, die eerste dag voor de kerst, we waren in uh, Castricum. Ja. En was gewoon met de zo grote familie. was echt leuk. En, uh, Daar kwam jij eten? Ja. En dat is echt een beetje jouw Nederlandse familie geworden. Ja, klopt. En hoe ken je die mensen dan? Uh, via die uh, groep. Toen we was ook een demonstratie inderdaad. En, dit. en uh, Le Kien, is, uh, zij is activist ook. Ze komt altijd daar bij ons. En uh, toen haar moeder, zij is 74 jaar. Ja. En ze komt daar altijd langs. En dan uh, zegt hij: ja, Ik wil uh, graag zoals je mijn kind nemen. En ik zeg: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja. En uh, ja, sinds dat tijd dus. Uh, wat ja. goed dus je hebt eigenlijk hier in Nederland inmiddels heel veel opgebouwd ja. je bent hier natuurlijk nu al 13 jaar dat is ja. ook weer lang maar, maar nu pas sinds vijf weken echt officieel ja. ben je echt dus Nederland echt ja. uh, was uh, low ja, ja. ja. En je hebt een Nederlandse familie uh, ja. gemaakt ja, natuurlijk is het niet je echte familie maar uh. ze voelen als familie ja, ja. ja. Hey, 2014, hè? Ja. Zometeen, nou, dat duurt nu helemaal niet meer zo heel erg lang. Ja. Dan uh, gaan we aftellen, zeg maar. Hè? Dan gaan we vuurwerk misschien. Ga je vuurwerk afsteken? Of, uh... Ja. Ja? Ja, wat of niet. Wat, wat voor vuurwerk <laughs> heb je? <laughs> uh, even niet mee, maar uh... kan ook doen. Dus, uh... Maar wat heb je? Pijlen of uh, heel harde knal? Of, uh... Uh, pijlen. Oké. Okay. Ja. Dus mooi, mooi vuurwerk. Ja. vuurwerk. Siervuurwerk natuurlijk ja, altijd. Ah, leuk zeg. Ja. Hey, en uh, 2014, wat, wat gaat er gebeuren, denk je? Hoe ziet het eruit? Wat, wat ga je doen? Dingen die je misschien hiervoor nooit hebt kunnen doen, die je nu wel mag doen, omdat je een verblijfsvergunning hebt. Klopt, ja. Ik, ik, ik vind dat het echt uh, prachtig is. Nieuw leven ook in 2014. Mm. En uh, ja, ga ik uh, reizen? Ik hou van een reis. Ga ik ja. vakantie? Want het uh, 13 jaar, was ik was gewoon in Amsterdam. Dus de eerste dingen ga ik uh, vakantie. Waar ga jij heen? Ik weet niet. Ik denk misschien naar uh, Turkije of. Uh... Ja, ik denk Turkije. Voor het eerst op vakantie. Ja. Wat, nou, dat is wel bijzonder. Ga ja, ik voor uh, twee weken of drie weken zo. Wauw. Ben ik, ben ik er terug. Ja. <laughs> ja. Voor, voor het eerst vakantie vieren ja. ook. En hey, we hebben ook iemand aan de telefoon. Ellen, goedenacht. nacht. Ja, jij uh, belt eigenlijk speciaal voor Junis. Ja, want um, ik denk van, nou ja, wij hebben eigenlijk helemaal niks te klagen als je dat zo hoort. En ik heb het afgelopen jaar, wat zeggen, jaren ontstellend geërgerd aan het beleid van de Nederlandse regering. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk namens heel veel Nederlandse mensen, dat ja. hoop ik althans, uh, hem een excuus aan wil bieden. Dat hij als een crimineel behandeld is en dat hij in de gevangenis heeft gezeten, Klopt. op straat heeft gelopen, ja. uh, van gunsten en gaven afhankelijk werd. Twaalf jaar van zijn leven hebben ze gewoon afgepakt. Ja, ja echt inderdaad. Ik weet niet hoe oud hij nu is, maar uh, mag ik dat vragen? Ja, tuurlijk. Ik ben uh, uh, bijna 34 nu. Nou maar je kijken, dat kan nog net, maar je hebt de mooiste jaren van je leven. Ja. Heb je hoopt hier een toekomst op te bouwen en die hebben ze je ontnomen. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Ja. En eigenlijk heb ik de neiging dat ik denk, een hele grote groep mensen zou gewoon de staat aan moeten klagen voor het afnemen van een stuk leven. Ja. Want je, je wordt als een crimineel, als een Klok. nou een hond stuur je nog niet de straat op. Nee. Ja. Nee. Hey Ellie, je zei net uh, ja, dat, je, dat jij je ook een soort van verantwoordelijk voelt ook een beetje, wij als Nederlanders allemaal. Je, weet je, je bent gewoon mens. Het maakt geen ja. uit waar je geboren wordt. Betaal jezelf niet. Jouw gen wordt in die wieg ge... je wordt ja. je wordt geboren en je wordt in een wieg gelegd, ja. ongeacht in welk land dat is. Ja. We zijn mensen. Ja. zeker. Ja, absoluut. Ja, te gek dat je dat ook even wil wil delen. Vind ik mooi ook. Ja. Ja. Nou, ja. speciaal voor jou, Jounis, ja. ja. inderdaad. Biedt Ellen ook nou Ja, namen heel veel Nederlanders inderdaad. Ja. Ik vind eigenlijk wat men ook in andere landen heeft gedaan met slavernij en weet ik veel. Wat. Mm. Nog steeds zit die mentaliteit erin, diep in, in de gemiddelde Nederlanden: van jij hoort hier niet. Yeah. En dat kan ik niet uitstaan, want we zijn altijd een land geweest, heel gastvrij, met mensen uit, van over de hele wereld. En ga jij morgens maar eens naar Afrika of naar een ander land, weet ik veel? Yeah. Moet je eens kijken hoe je dan ontvangen wordt, moet je eens kijken hoe ze met ouderen omgaan, yeah, hoor de man eens praten over zijn moeder. Ja. Dan kunnen wij een voorbeeld aannemen. We zijn verhufte en schunnen geworden. Ja. En ik kan me daar echt woedend aan maken. Bijna iedere dag hoor ik wat en dan denk ik... ik schaam me dood dat ik Nederlands ben. Ja. Ja, het is toch bij de beesten af. Dat, dat er zitten, zit daar te regeren in wilde. En ja. dus een ja. jongen loopt over de straat met de ziel onder de arm... wordt als een hond bekeken. Nou, want dat is de werkelijkheid. Ja. En je vlucht... Je vlucht in een kerk en je hoopt dat, dat je daar even kunt blijven. Ja. En dan gaan mensen gaan in hongerstaking. En dat wordt ze zelfs verboden. Het wordt ze zelfs verboden om van ellende dood te gaan. Ja, bizar hè? Ja, het is, heel, het is, het is gewoon een nachtmerrie. Dit ja. mag gewoon niet doorgaan. Hier moet, hier moet wat gaan gebeuren. Ja. En daar wil ik ook mee bezig gaan met een groep mensen. Want ik vind, als je een beetje mens bent kom je voor je bedenwens op en laat je niet verrekken. Ja. Ik hoor een mooi streven voor 2014, Ellen. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik ben het afgelopen jaar met dierenasiels en dierenredden bezig geweest... Mm -hmm. om nu uit wanhopige, verloosde asiels te krijgen. Ja. Ik denk, die mensen komen hier. Ik heb het ook in de asielcentra gezien. Je mm -hmm. wordt in een hok van een paar vierkante meter ges gespeten. Ja. En de, de, het voorbeeld, onze regering zegt... van zij horen niet thuis, want... Je weet hun achtergronden niet, het doet er niet toe. Nee. Je bent een mens. Ja, je iedereen is mens. Ja, ja. ja als, je, als je gevaarlijk bent voor de maatschappij, dan stop je iemand in de gevangenis. Voor zijn eigen veiligheid en voor een ander. Wat hm. heeft hij gedaan dat hij in de gevangenis moet? Ja, ja. ja helemaal niks, hè? Nee. Ja. Ik vind de rechten van een mens worden enorm beschadigd. Ja. En als hele maatschappij trilt op het ogenblik onder het beleid van de regering. Ja. Maar ze, hadden, ze hadden gewoon toen de tijd de streep moeten zetten. En moeten zeggen, jongens, jullie mogen blijven. En vanaf dat moment zwaarder gaan controleren. Kortere beslissingen nemen. Twaalf jaar lang van een mensenleven. Ja, dat is lang hè. Ontzettend ja. lang. Dat is, gewoon, dat is gewoon twee keer de lage school ronddraaien. Ja, ja het is echt uh, ja. Ja, is het zo dat inderdaad... Is maar nee, als je nee. er heel goed over nadenkt, twaalf jaar van je leven gaan maar eens twaalf jaar terug wat je nu ja. twaalf jaar gedaan. Heeft hij op de straat gelopen? Heeft hij van gaven en gunsten? Alsof het een hond was, heeft hij moeten leven. Hm. Maar ik kan daar woest om worden. Ja, ja. Nee, ik, ben het, ik ben het helemaal met je eens, Ellen. Ik, uh, ik ben ook helemaal voor uh, een hele grote versoepeling daar. En in ieder geval uh, menswaardige omgang. Ja, wat absoluut. Ja. Nou, bedankt oh, voor het Bellen in, daar... in ieder geval. Oké. Okay. En, en een hele het fijne naam. Ja. Succes, jongen. Dankjewel. Kijk. Dankjewel. Ja. Goed dat ja. je belde, Ellen. Uh, goed, goed om van je te horen. En uh, ja, we hebben ook live muziek hier in de studio. En net noemde ik je heel uh, amicaal, lekker Bernhard. Maar zo heet je als artiest natuurlijk helemaal niet. Je treedt op onder de naam Hering. Ja, klopt. Ja. En uh, waar treed je allemaal nog op uh, komende tijd? Heb je daar al een overzicht van? Of... Uh, ja, ik ben uh, ten eerste, uh, staat in januari gepland om een EP op te nemen. Kijk, dat zijn goede ik, berichten. Ja, en het liedje wat ik zo uh, ga spelen, die uh, komt daar ook op. Die komt erop. I Wanna Live is dat, wat ook wel een beetje aansluit op uh, jouw verhaal. Ja. En op het verhaal van iedereen eigenlijk. Um, nou, en daar zal ik ongetwijfeld weer veel optredens mee gaan genereren. Tenminste, dat, dat is de bedoeling. Ja. Um, ik speel regelmatig in Bitterzoet op avonden die daar georganiseerd worden. En uh, ja, dat is altijd heel leuk. Verder uh, heb ik wel wat optredens door het land staan voor begin volgend jaar. Data weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar wel op de website toch? Ja, Want die die is, komen, als ze er nog niet op staan komen ze binnenkort sowieso op. Ja. Ja. hearingmusic.com Ja, daar kan je in ieder geval de nieuwste nieuwtjes zien. En, uh, ja, daar en komt als eerste uh, jouw EP straks bestellen. Precies, ja, ja. Die, komt, uh, die, die ga ik eind uh, januari opnemen. Dus die zal dan... Uh, een aantal weken later of uh, iets in die trant uh, klaar zijn. En dan uh, kan iedereen daar luisteren. Ja, en ook uh, aan de hand daarvan uh, hopelijk langskomen bij een optreden. Ja, dus 2014 begint in ieder geval heel muzikaal voor je. Ja, ja. zeker. Maar we sluiten 2013 ook muzikaal af, want ja. uh, daarvoor ben je hier natuurlijk. Ja. Uh, oh, je, je zei het eigenlijk net. Ik ben heel, heel ik ben de titel alweer vergeten. Het spijt me. I want to live. I want to live. Ja, ja. Nou. Zo moeilijk was het eigenlijk. <laughs> I Wanna Live, live hier in de studio. Gespeeld door Bernard, maar als artiest Hering. Want dat is ook jouw achternaam, hè? Ja. Ja, precies. Dus als je meer van hem wil weten, heringmusic.com. Maar gewoon eerst even lekker luisteren. If you let me, if you let me feel alive Like the morning, a brand new sunrise Feel my warmth, flames of desire Well please baby don't you burn me down Well if you want my my admiration Be as honest as you can be Only smile When you mean it Please don't you cry Fake tears You know I I just wanna live You know I I just wanna live. So if you set me, if you set me on fire. Please don't, baby, burn me down. Ja, gek. Live muziek van Hering hier in de studio. En eh, meer kun je ook vinden op www.heringmusic.com. Uh, maar hij blijft gewoon zitten, hè? Zometeen nog meer liedjes, toch? Zeker, ja. Ja, precies. En dit was wel inderdaad een heel toepasselijk lied ook, wat je zei inderdaad. Want ja, uh, uh, yeah. you will live. Uh, ja. Eigenlijk begint het leven voor jou nu pas, hè? Klopt, ja. Ja, mm -hmm. Hoe, ik lijk me zo bizar inderdaad. Ja. Ellen die drukte me net even met de neus op de feiten dat ze zei van... eigenlijk ben je gewoon twaalf jaar van je leven kwijt. Ja. Maar voelt dat ook zo? Of, of, of, of omschrijven we het dan iets uh, te plat? Is dat eigenlijk, voelt het voor jou ook echt zo? Of is, of is dat niet helemaal zo? Ja, natuurlijk, ik voel het wel. Want. Ja. ja sinds de tijd, tijd waar ik hier in het Nederlands gekomen. Ja. Yeah. Ik was gewoon uh, in persoon om te. Uh, ja, gewoon leven zoals iedereen. En, ja. en, en, en gewoon mijn leven opbouwen. En, uh, en uh, ja, gewoon uh, met mijn familie ook uh, le Ja. terug naar Sudan misschien. Of. Maar het was niet. Gewoon, hm. ja, 13 jaar gewoon. En, en, en, en uh, ik kan niet terug. ik kan niet hier blijven. En mag niet dat, mag niet dit. Nee. En, en uh, ja, in, mijn, in Sudan ook. Ik ben, uh, ja, ik zie het wel. De oorlog. En iedere dag de mensen dood. En, maar nooit uh, naar gevangenis. Het is moeilijk is bij die vreemdelijk bewaren. Ik zit, ja, vier jaar in mijn leven. En, en, en iedere dag gewoon. Die duren dicht achter mij. En ik ben niks. Ja, niks gedaan, ik bedoel. Ja. Wat ik weet, het weet je. Als je in mijn zit vast, dat, dat betekent dat iets. Gegaan. Ja, Ja, jij hebt helemaal niks gedaan. Ja. Nee. Maar voelt het dan. Heb je ook uh, um, wel echt mooie dingen meegemaakt in die tijd, die twaalf jaar? Of heb je wel of 13 jaar? Of, of. Ja, kun je eigenlijk wel echt zeggen dat was gewoon wel echt heel rot? Of. Nee, tuurlijk. Want, weet je, wat? kijk, als je, als je. Je zit gewoon in zo'n moeilijk leven. Je moet altijd uh, proberen om te gewoon sterk zijn. Ik bedoel. Uh, om te leuke dingen doen. Yeah. Of uh, iets gewoon doen... Om te, om te vergeten over... jouw leven, jouw situatie. Ik heb gelukkig heel veel... Uh, contact met... Nederlandse mensen. Zoals mm -hmm. je familie. En, uh, en ze heeft ook heel veel aan mij geholpen. Ja. Yeah. En, en, en, en gelukkig... Ik heb... Uh, ja, die, voor hun, ik, heel veel... Uh, energie om te gewoon uh, leven. Want... Yeah. Uh, mensen zoals ik, de mensen zitten in een moeilijke situatie uh, in vreemdelijk bewaren bijvoorbeeld heel veel mensen gek geworden heel veel mensen zelf en mm. ja maar gewoon ook, pure wanhoop, omdat ze ja, niet anders meer kunnen want, ja, ja het is, sommige mensen hebben de kinderen en, en ja. ze later land en dat, ze mag niet ook terug, ze kan niet ook terug en ja. ze zit gewoon vast hier en zit een jaar of anderhalf jaar en ja. Uh, straks ik krijg je gewoon een papier dat binnen twee, uh, 24 uur je moet gewoon uh, die land verlaten. Ja. En dan, sommige mensen hebben het helemaal geen geluk. Twee, drie dagen en dan pakken hem nog droog in, ja. in de gevangenis. Dus, ja, je uh, leeft dan echt uh, compleet in angst, ja. eigenlijk ook. Als nou. je zo. Uh, ja je leven indeelt inderdaad. Ja. We, hebben, we hebben het over 2013. Gelukkig is dat het jaar waarin Younes uh, de vlag uithing... en dat hij uh, dansend op de tafel stond, denk ja. ik zo'n beetje... omdat hij een verblijfsvergunning kreeg. Na 13 jaar hoorde hij afgelopen jaar dat hij mocht blijven. 2013 was dus voor Younes eigenlijk een mooi jaar. Uh, althans, het, het, uh, he, vijf weken geleden kreeg hij dat nieuws. Dus dat sloot goed af, dat jaar 2013. Maar ik ben ook benieuwd, wat was uw jaar? Wat heeft 2013 u gebracht? Was het een goed jaar of was het... Uh... Ja, uh, yeah, en... Um middelmatig jaar, dat kan natuurlijk ook nog. Het is het 31 december, dus uh, we mogen het uh, helemaal gaan afsluiten nu. Dus we mogen terugblikken. We mogen eventjes een samenvatting maken van ons jaar. En ik ben benieuwd, hoe zag uw jaar eruit? 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Daar kunt u naartoe bellen. 0800 1121. En uh, ja, bedenk even een, uh, iets moois. Even terugblikken. Juni, juli, wat gebeurt er allemaal in die maanden? Ik ben heel erg benieuwd. U mag ook mailen. Dat kan naar nachtapenstaart.eu. NL. En dat lezen we hier ook allemaal. Dus nachtapenstaart.nl. En bellen naar 0800-1121. En we doen natuurlijk ook gewoon aan Twitter. En dan zijn we te vinden met een hashtagje. Dit is de nacht. Dus uw verhaal over 2013. En dan gaan we eruit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we gewoon weer terug.